Volgens premier Balkenende moet de Kamer eerst een kabinetsbesluit afwachten... en is de motie daarom staatsrechtelijk onjuist. Tegen Erik Jan Q is 12 jaar cel geëist... voor het voorbereiden van aanslagen, overvallen, moord, gijzeling en afpersing. In het huis van de 38-jarige verdachte zijn grondstoffen voor bommen gevonden... en foto's van mogelijke doelen, zoals de HSL lijn en de rechtbank in Rotterdam. Waarom hij die aanslagen wilde plegen is niet duidelijk. Q moet nog 14 jaar uitzitten voor overvallen op grenswisselkantoren. Hij was in 2003 daarvoor bij Verstek veroordeeld, maar pas in 2007 opgepakt. Zwitserland weigert filmregisseur Roman Polanski op borgtocht vrij te laten. Volgens justitie is het vluchtgevaar te groot. Polanski werd anderhalve week geleden gearresteerd in Zurich, en wordt mogelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten die hem alsnog willen berechten voor een 32 jaar oude zedenzaak.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 of love. I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 Geef me nog geen keer alles. laat me zien waarom ik hier ben. Geef me nog geen keer angst, tot ik uitgezongen ben, tot ik uitgezongen ben. Als we dansen op het ritme van de eindeloze nacht.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 Fantastisch toch? En nog meer, jij is fantastisch toch? Het ritme, Het ritme van ZFM ZFM.